Al lof en glorie zijt aan Allah subhanahu wa ta'ala. De eerste en de laatste. Zonder begin en zonder eind. De manifest van het verborgene. De ene. Die alle macht en kracht heeft over alles wat geschapen is. Alles waar we verstand van hebben, wat we kunnen zien en niet kunnen zien. De schepper en dirigent van alles wat zich afspeelt in de totale schepping. De ene echte ware soevereiniteit van de koning, Allah taala, aan wie alle scheppingen gehoorzaam moeten zijn. Allah subhanahu wa de eenheid op zichzelf, heeft het recht alleen om aanbidden te worden. Allah subhanahu wa openbaart, daarom in de Heikh Koran lezen wij, omaggelektul djinn al insa ilali abdomen. En ik heb de djinn, zegt Allah en de mensen, de djinnaden en de mensen, geschapen voor niets anders dan mij te aanbidden. Zo zegt Allah subhanahu wa in Sula al-Huzar, <coughs>, hoofdstuk 59, vers 21. Indien wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen, dan had gij de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze gelijkenissen zetten wij aan de mensen voor, opdat zij erover nadenken. Hiermee wil Allah subhanahu wa dat een berg, van de Himalaya-berg is het gebergte welk werk het ook zou zijn, het zou vergruizen... ...omdat niets, de macht en de kracht, de noer, van de Heilige koran kan verdragen. Het maar één persoon. en dat was de heer van Mohammed, sallallahu ta'ala, wiens hart Allah speciaal had geschapen om de Heilige koran te ontvangen. De Heilige koran is dus onze leidraad. En dat is het belangrijkste leiding die wij hebben gekregen van Allah en dat is vanaf de Adam Islam tot de dag des oordeels alles wat Allah van heeft opgedragen dat staat allemaal in de hele Koran. Amari maruf, en munkar. alles wat goed is dat moet we doen en munkar wat verboden is dan moeten van af De eerste ayah die wij reciteren in, in het begin van iedere surah van de Koran, behalve Surah Taube begint met Bismillahirrahmanirrahim. En dat is iets waar we vandaag over gaan verdiepen en ontleden. Bismillahirrahmanirrahim. Het feit dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, basmala zeggen we dat ook, zoveel keer heeft herhaald aan het begin van iedere surah geeft dan al aan hoe belangrijk deze ayah is een deel van de ayat. is niet een volledige ayah en geeft ook aan dat het heel erg machtig is de ulama van vroeger hooggeleerden zeiden dat alle overige openbaringen van Allah subhanahu wa zijn vervat in de hele Koran de hele Koran-Sherif ...is in Surah Fatiha vervat. En Surah Fatiha is samengevat in de Basmallah. Zo zien wij dus dat Bismillahirrahmanirrahim zeer machtig is. Bismillahirrahmanirrahim bestaat uit vijf woorden en negentien letters. En de ulama zeggen dat in de hel Allah subhanahu wa negentien engelen heeft aangesteld... Dus de straffen zullen uitdelen. Bismillah, man, begint ook met Ba. Ba-ism. Bismillah. Ba- betekent met. Ism, dat is naam. Allah Hazrat, Imam sunnat, sunnit Mojid, Dino, Milit, Azim, Als je in Sheikh Ahmed Rasaha vastbreedt, het hoe zegt dat dan ook? Allah, je naam, ze zoerukert. In Nederlands, Allah's naam, zij het begin. Ba isum, ba bismillah. Allah, dat zijn twee woorden, al en illa. Al is een leedwoord en illa betekent maaboot. Hetgeen wij kunnen vertellen in het Nederlands is alleen waard aanbeden te worden. Kortom, ba isum, Allah. Dat zegt al dat alleen Allah het waard is aan beden te worden. Dus het eerste deel van Bismillah geeft de betekenis al aan dat wel onze acties door uitvoeren de goede acties moeten zijn beginnen met Allah's subhanu zijn naam. We weten ook uit authentieke hadith dat Allah 99 namen heeft attributen genoemd. En dat elke attribuut onze Heer en Meester op een andere manier beschrijft. Elke naam of attribuut is een andere manier voor ons om onze schepper te leren kennen. Maar de naam Allah, zoals in het begin van het vers, Al-Illah, illa, is waarschijnlijk de grootste van zijn namen. Hoewel we in Zorah Fatiha lezen, Rabbil alamin, Rab, de Heer der Werelden. We kunnen het dus niet vertalen, Allah met het woord God, omdat Allah een beste naam is. En God is een naam die in het Nederlands of in het Engels of in een andere taal ook terugkomt en die heeft meervoud en ook een vrouwelijk equivalent. Zo zeggen de goden of godin, mazala. Het bestaat niet. Maar Allah's een naam is niet een meervoud. Allah is één. En boven de differentiatie tussen mannelijk en vrouwelijk. Illa is dus niet simpelweg te vertalen met God of voorwerp van aanbidding, zoals het gewoonlijk wordt vertaald uh, in de Nederlandse literatuur of de Engelse. Maar het is, betekent eerder dat wat aan het hart van een persoon is gehecht. Illa is wat dag en nacht de gedachten van een persoon vervult en is het voorwerp van zijn acties. Met andere woorden, een persoons Illa is het belangrijkste in zijn leven. In het tweede deel van de basmala begint Allah subhanahu wa ta'ala voor ons te beschrijven. Hij vertelt ons over de twee namen ar rahman en ar rahim Beide zijn afgeleid van het woord Rahma. Onder de betekenissen van dit woord Rahma zijn genade, medelijden, tederheid. Maar het betekent niet alleen zulke genade, uh, die je zou verwachte soort vergeving, maar omvat ook de barmhartigheid en de omhelzing. Het is afgeleid van het woord dat de baarmoeder betekent. Dus denk aan de genade die er moet zijn gevonden voor de feutjes in de baarmoeder van zijn moeder. Het is beschermd tegen alle schade. Het is voorzien van alles wat nodig is. Voeding, bescherming, warmte. Lees ook het boek Embryologie van allah Israël die ik heb vertaald en staat ook op mijn website tangali.net. Rachman vindt ook zachtheid en warmte. Het vindt niets anders dan tederheid en liefde. Dit is het soort genade dat... ...de namen Ar-Rahman en Ar-Rahim aanduiden. Bismillahirrahmanirrahim. De Basmallah is dus dan de sleutel... ...door de hele koran ...en voor alle toegestane... ...maarhoof, alle goede toegestane acties. Ieder goede actie die wij beginnen... ...en de Basmallah vooraf feliciteren... ...is het waard voor een goede beloning. Een grote beloning van Allah subhanahu wa ta'ala en als wij iets doen en dan beginnen met ar-Rahim, dan is deze actie incompleet en ook vruchteloos en zegenloos het reciteren van bismillahirrahmanirrahim voor het doen van een slechte daad stelen, alcohol drinken en alles wat haram is is verboden strikt verboden want er is genade in deze deel van ayah, Bismillah, zoals ik net al heb uitgelegd. Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn over die goede daden en het pad te bewandelen dat door ons is achtergelaten en aangewezen door de heilige profet Muhammad sallallahu ta'ala. Zo zeggen wij als wij een slachten een dier, Bismillah, Allahu akbar. De volledige Bismillahirrahmanirrahim komt ook voor in Surah namal toen er Suleyman aan Bilqis, zijn vrouw, een brief schreef waarin hij begon met Bismillahirrahmanirrahim. Je ziet dus dat hij ook het goede voorbeeld heeft gegeven. De ulema hebben verklaard dat Allah 3000 namen heeft. 1000 namen zijn bekend bij de engelen, 1000 bij de profeten, 300 namen staan in Taurid, 300 namen staan in Jil, 300 staan in Zawur. En zoals ik net eerder heb verteld, 99 staan in de Koran. Zo blijkt het authentieke Ahadith-bewark. Dat zijn bij elkaar 2999 namen. De ene naam die Allah ons niet heeft vrijgegeven, is onze Prophet Muhammad Sallallahu ta'ala Wasallam, Omir sharif Gemaakt, bekend gemaakt. De Rahman en de Rahim, de twee woorden van de Bismallah, die zijn dus de basis voor deze 3.000 namen van Allah, ook wel attributen genoemd. Kortom, als wij de Bismillah Rahman Rahim hebben gezegd, dan hebben wij direct ook de zegen van alle 3.000 attributen gekregen. Toen de profiel Mohammed sallallahu wasallam op miraat sharif was, zag hij vier rivieren stromen in het paradijs. Eén was van water, ander was van melk, een was van sherbet wijn, dus de, niet de wijn van op aarde moeten drinken, maar paradijselijke wijn, en een was van honing. En hij vroeg Rasulullah sallallahu wasallam aan het Islam over deze vier rivieren. En hij zei: O Profeet Sallallahu Alaihi bid, dua en vraag aan Allah om u te informeren. De Profeet Sallallahu deed dua, smeekbede, en een engel verscheen. De engel die verscheen dus groette de Profeet Sallallahu Alaihi en verzocht de Profeet Sallallahu om zijn ogen te sluiten. Toen de Profeet zijn ogen weer opendeed, zag hij een heel groot gebouw. En dat gebouw was gemaakt van goud. En in dat gebouw dat is een paleis, was een hele grote deur. En onder die deur stroomden de vier rivieren. Vervolgens besloot de profeet Salalom om van daar verder door te lopen. Toen de engelen hem vroeg: "O profeet sallam, waarom gaat u niet naar binnen?" De profeet Salalom zei: "Ik kan niet naar binnen, want de deur is op slot." De Engels zei, o profeet sallallahu alaihi wa sallam, ik heb de sleutel. Het maakte de deur open en de profeet ging het gebouw binnen. Binnen zag hij vier pilaren. En boven ieder pilaar stond geschreven, bismillahirrahmanirrahim. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, zag dat van de bismillah, van de mim, water stroomde en een rivier van melk stroomde van de ha van Allah. Een rivier van wijn, hemelse wijn, stroomde van de mim van de rahman En de laatste rivier van honing die vloeide ook van de mim van Rahim. En op dat moment zei Allah subhanahu wa O mijn geliefde profeet, deze rivieren zijn voor jouw ummah. Dus van de moslims, wij zijn is alhamdulillah. Zo lezen we in Tafsir Azizi, dat indien iemand met een groot probleem zit, calamiteit, hij dan 12.000 keer bismillahirrahmanirrahim zou moeten gaan reciteren. En dat doet hij dan in tweede kaart nach viel salat. daarna. Dan ga je tasbi pakken en dan lees je duizend keer Bismillahirrahmanirrahim. vervolgens tweede graad naar veel salaat, weer duizend keer tasbi en dan weer tweede graad salaat, en zo kom je naar 24 graad, heb je 12.000 keer Bismillahirrahmanirrahim. en allemaal opgedaan. Aan het eind doe je een bij aan Allah, Subhanahu wa en in dua zal worden geaccepteerd. Tot slot, als een goede vriend je vijand is geworden, reciteer dan Bismillahirrahmanirahim 786 keer. Blaas het op voedsel en inshallah geef de persoon te eten en die zal een perfecte vriend van je worden. En zo heeft Bismillahirrahmanirahim nog veel meer.